Twee uur. Het is Liselot Thomassen met het NOS-journaal. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt beschuldigd van het verkrachten van een vrouw. Persbureau EP heeft de aangifte tegen de voetballer van Paris Saint-Germain in handen. De twee zouden elkaar via Instagram hebben ontmoet.